6 uur. Het NOS journaal. Renate Evers. Luchthaven Damascus dicht door zware gevechten. Kabinet praat morgen met sociale partners en Volker van der G voorlopig niet op proefverlof.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 Premier Rutte en vicepremier Asscher ontvangen morgen na de ministerraad de sociale partners. Ze praten in het toerentje met FNV-voorzitter Heerts en VNO-NCW-voorman Wientjes. Het kabinet heeft verschillende keren gezegd dat het wil samenwerken met vakbonden en werkgevers. Asscher benadrukte vandaag nog eens dat over de uitwerking van veel dingen kan worden gepraat en dat het kabinet niet alles zelf wil regelen. De FNV wil morgen vooral aftasten of er reëel overleg mogelijk is. De vakcentrale vindt dat de plannen voor de WW en voor de versobering van het ontslagrecht moeten worden aangepast. Bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam zijn deze week zeven klachten binnengekomen over het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenissen.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 De Erasmus Universiteit in Rotterdam stelt een vervolgonderzoek in... naar de publicaties van voormalig hoogleraar Smeesters. Er wordt getwijfeld aan de wetenschappelijke waarde van zijn onderzoeken. Smeesters is sinds juni weg bij de universiteit. Ook zijn er bij de universiteit twijfels over de publicaties van internist Poldermans. Er wordt nagedacht over de mogelijkheid om alle publicaties van Poldermans te beoordelen. Hij werd vorig jaar ontslagen door het Erasmus MC... nadat een andere onderzoekscommissie had vastgesteld dat Poldermans had gefraudeerd. De voormalige Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Continental Airlines is toch niet schuldig aan het vliegongeluk bij Parijs, twaalf jaar geleden. Een Franse rechter heeft de eerdere veroordeling teniet gedaan. Een Concorde stortte vlak na het opstijgen neer door een stuk metaal dat van een toestel van Continental Airlines was gevallen. Een technicus van die maatschappij zou onderhoudsvoorschriften genegeerd hebben. Maar volgens de rechter betekent dat niet dat de luchtvaartmaatschappij en de monteur volledig juridisch verantwoordelijk zijn. Bij het ongeluk Kwamen 113 mensen om het leven. De Britse premier Cameron ziet niets in het voorstel van de commissie Leveson om een wettelijk geregelde mediawaakhond in het leven te roepen. Hij wil de media wat langer de tijd geven om zelf orde op zaken te stellen. Cameron loopt door zijn standpunt het risico dat er een breuk komt in de regering met de liberaal-democraten die wel een wettelijke regeling willen. De commissie Leveson deed onderzoek naar het afluisterschandaal bij de krant News of the World. Journalisten van deze krant hadden de telefoon gehackt van een vermist meisje. Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat ook bekende Britten zijn afgeluisterd. Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, komt niet eerder dan in mei 2014 op vrije voeten. Ook niet voor proefverlof. Dat heeft staatssecretaris Steven duidelijk gemaakt in de Tweede Kamer. De afgelopen tijd gingen er geruchten dat van der G. met proefverlof zou zijn. Hij zou zijn gesignaleerd in zijn oude woonplaats Harderwijk. En de PVV wilde opheldering van de staatssecretaris. Die weigerde op het specifieke geval in te gaan. maar maakte wel duidelijk dat van der G. niet vrij zal komen voordat twee derde van zijn een straf erop zit, en dat is in 2014. Voetballers Lionel Messi, Andres Iniesta en Cristiano Ronaldo... zijn de drie overgebleven genomineerden voor de Gouden Bal. Dat heeft de Wereldvoetbalbond FIFA bekendgemaakt. De prijs voor de beste voetballer van het jaar... ging de afgelopen drie jaar steeds naar Barcelona-speler Messi. Ronaldo, die bij Real Madrid speelt, werd in 2008 gekozen tot beste speler. Onder andere Ronald van Persie is afgevallen. Hij was de enige Nederlander onder de 23 genomineerden. Op 7 januari wordt op het jaarlijkse gala van de Wereldvoetbalbond in Zürich bekend wie de gouden bal krijgt. Het weer vanavond en vannacht. Wisselend bewolkt en vooral in de kustgebieden een paar buien. Het wordt een koude nacht met op veel plaatsen lichte vorst. Morgen wolkenvelden, maar ook zon. En in de kustgebieden is opnieuw de meeste kans op een bui. Het wordt dan met 5 graden iets kouder dan vandaag. Ah, de Kees Informatie. Het vernein zit in de start van deze avondspits met wat aanrijding in het laatste kwartier. Op a 2 Utrecht en Bos vooraf het gelder een 4 kilometer. Waar is de rechte rijstrook dicht? Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidsendam en Zoeterwouder Rijndijk, 9 kilometer. Een afgesloten rechterrijstrook. In het noorden van het land, op de A7, Afstadijk Groningen. Een ongeluk bij Tijnje, 5 kilometer vielen vanaf Krooppunt Heerenveen. Op de A27 Utrecht-Preda, tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum over 14 kilometer. Zo'n ongeluk gebeurt bij knooppunt Gorkum, daar is de linker rijstrook dicht. En er staat een vrachtauto stil op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom. Het zorgt voor drie kilometer file bij de afrit Numansdorp en daar is de rechter rijstrook dicht. Hoe combineer je het uitbesteden van je business intelligence platform met het behoud van correcte analyses en inzichten?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 Het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Het is acht minuten over zes. We beginnen met die alarmerende berichten uit Syrië. Berichten ...die niet vanuit Syrië via ons komen... ...maar op andere manieren, want het internet is het probleem daar in Syrië. Het lijkt erop dat niemand in Syrië nog online kan... ...in het door burgeroorlog verscheurde land. Gebeurt het wel vaker dat het internet offline is... ...maar dat heel internet niet kan internetten, dat is nieuw op dit moment. Brent Sander van Hoorn, waarom zou Syrië het internet uitzetten? Syrië het inderdaad heeft uitgezet, hè? want op dit moment weten we zelfs dat niet. En misschien hoor je de piepjes op de achtergrond. Ik probeer mijn uh, chauffeur in Syrië te bereiken, want uh, ook alle telefoonlijnen lijken er op dit moment uit te liggen. Op hetzelfde moment gebeurt uh, dat je opeens zag dat uh, geen enkel internet en geen enkel telefoonverkeer met Syrië meer mogelijk was aan het begin van de middag. En uh, er zijn nu berichten dat vaste telefoonlijnen wel weer beginnen te werken, um, maar dat is mij ook nog niet gelukt. Met met andere woorden, communicatie met Syrië is niet mogelijk en dat maakt het ontzettend lastig om te weten hoe het precies komt dat die communicatie is weggevallen. De Syrische minister van Informatie die heeft gezegd op de staatstv dat zij het niet gedaan hebben, dat terroristen het gebombardeerd hebben. Dat kan. Terroristen trouwens, dat zijn uh, de bewoordingen die zij gebruiken voor rebellen. Uh, dat kan. Het kan ook uh, de Syrische regering zijn, zoals jij zegt. Dat hebben we ook wel eerder meegemaakt. Uh, dat ze bijvoorbeeld een grote aanval aan het voorbereiden waren. Of iets heel ordinairs, uh, het installeren van nieuwe afluisterfilters op het internet. Dat heb ik zelf een keer meegemaakt in Damascus Dat ik gewoon een, een, bijna een dag lang niet kon internetten. Maar op deze schaal, ja, dat wijst toch wel op iets anders. Dus één van beide partijen die het internet bewust heeft willen raken. Uh, in het geval van de regering zou dat kunnen wijzen... bijvoorbeeld op een grootschalige aanval op uh, bijvoorbeeld een deel waar veel rebellen zitten. Er komen daarnaast ook meldingen van uh, gevechten bij het vliegveld. Egypte heeft vluchten naar Damascus geschrapt, in ieder geval voor vandaag. Het vliegveld lijkt ja, gesloten Emiraten te zijn. Ja, ook, klopt. Ja, ja. Wat, wat heb jij daarover gehoord? Nou, dat is waar gevochten wordt bij het vliegveld. En in uh, de buitenwijken van Damascus, die uh, liggen langs de weg die naar het vliegveld toe loopt. Dat zou dus kunnen wijzen op inderdaad de regering die het internet gewoon heeft uitgezet. Uh, kun je afvragen hoe doen ze dat? Nou ja, het, het land is natuurlijk ingericht op het uh, monitoren van het internet. Dus daar loopt, dat loopt via een centraal punt. Dat kun je uitzetten. Um, en dat zou dan kunnen betekenen bijvoorbeeld dat ze daar een hele zware aanval aan het uitzetten. Zijn. Daar, daar lijkt inderdaad wel sprake van. Die spaarzame berichten die uit Syrië komen... die vertellen van uh, zware beschietingen en zware vuurgevechten... in die hoek uh, rondom het vliegveld. En het vliegveld moet je van bedenken... dat ligt uh, ver buiten het centrum, een kilometer of dertig. Dus dat is verder dan Amsterdam-Schiphol. Uh, dus ja, op het moment dat er rondom dat vliegveld gevochten wordt... en de weg naar Damascus toe, dat zegt dus niks over Damascus zelf. Maar ook daar kan zwaar gevochten worden... Het probleem is, op dit moment weten we het gewoon niet. We onduidelijk. Stander van Hoorn, jij blijft proberen om je chauffeur in Syrië te pakken te krijgen... als er nieuws is en je hebt meer duidelijkheid. Dan horen we dat graag van je hier op Radio 1. Stander van Hoorn. Premier Rutte en uh, minister van Sociale Zaken en vice-premier Lodewijk Asscher... zij praten morgen voor het eerst met vakbondsvoorzitter Heert... en werkgeversvoorman Wintjes. Ze gaan kijken of het mogelijk is om later een sociaal akkoord te sluiten... tussen de werkgevers, de werknemers en het kabinet... Politiek verslaggever Peter Blok. Peter, en, en dan gaan ze het hebben over volgens mij die verzachting van de WW. Nou ja, het kan over een heleboel dingen gaan. In ieder geval 250 miljoen euro is uh, te verdelen... Want die heeft Asje natuurlijk te verdelen, de minister van Sociale Zaken. En dat heeft hij vooral te danken aan het niet doorgaan... van die inkomensafhankelijke zorgpremie. Nou, alles komt morgen aan bod in het torentje. De kwakkelende economie, die flink is gekromp in het derde kwartaal. De arbeidsmarkt, de werkloosheid neemt snel toe, vooral onder jongeren. Bijna 1 op de 8 jongeren, vaak schoolverlaters, vinden geen werk. En ook 55-plussers komen maar moeilijk weer aan de slag. Dus daarover wil Asje graag afspraken maken met vakbonden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 Een jaar krijg je 70% van het laatst verdiende loon. Het tweede jaar nog maar 70% van het minimumloon. Dat is niet veel meer dan bijstand. Dus daar zou dat extra geld eventueel naartoe kunnen gaan. Um, ja, de pensioenen, daar is natuurlijk ook van alles aan de hand. Over al die onderwerpen gaat het morgen in het torentje. Ja, toch even boter bij de vis, Peter. Wat heeft minister van Sociale Zaken Ascher te bieden? Nou, hij heeft in ieder geval een open oor voor de vakbonden en de werkgevers. Hij zegt open te staan voor al hun wensen en ideeën. Ook al zijn die dan anders dan in het regeerakkoord... Want dat is niet in beton gegoten. Als hij die bonden en werkgevers iets anders willen, bijvoorbeeld een langere WW, dan zou dat best kunnen. Hij heeft zoals gezegd die 250 miljoen daarvoor te verdelen. Dat is de wisselgeld. Maar ja, hij moet natuurlijk ook gewoon voor fors bezuinigen. En die bezuinigingen, die gaan hoe dan ook door. Dus hij moet besparen, maar die bezuinigingen zouden ook anders kunnen worden ingevuld. En daar mogen werkgevers en de vakbonden over meepraten en meedenken. Dus voor de vakbonden en de werkgevers is er morgen wel degelijk iets te halen. Maar ja, dan Moeten ze natuurlijk niet hopeloos verdeeld zijn. Peter Blok vanuit Den Haag, dankjewel. We gaan straks naar Jeroen de Jager om te horen of burgemeester Van der Laan al is gearriveerd. in het tentenkamp voor asielzoekers in Amsterdam. Maar dus eerst even het nieuws voor de mensen op de weg. Kees Kwarts, bedankt weer. De drukte neemt af. We zijn op 140 kilometer aangeland. En de dingen die opvallen zijn de ongelukken op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Geldermalsen: 6 kilometer. Maar de rijstroken zijn weer open. Op de A7 Afzadijk-Groningen bij Tijnje: nog 5 kilometer. Daar is de linker rijstrook nog dicht. Op de A27 Utrecht-Preda: daar staat een lange file vanaf Evendingen tot knooppunt Gorkum. Bij elkaar opgeteld 14 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Gorkum. De linker rijstrook is nog afgesloten. En nog altijd staat er een vrachtauto stil op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom. Voor de afrit Numansdorp levert dat 5 kilometer file op. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Ja, op last van de rechter wordt morgen het kamp ontruimd uh, in Osdorp voor de asielzoekers. Het kamp dat zij daar zelf hadden opgeslagen. Jeroen de Jager is daar. Uh, Jeroen, ik hoor jou volgens mij in discussie. Is, is de burgemeester daar om jou heen? Ja, maar even geen grote woorden gebruiken. Ja, het is inderdaad zo, uh, Lucella, dat uh, burgemeester Van der Laan hier zojuist uh, mensen heeft toegesproken. Nog een laatste appel op ze heeft gedaan om, te, om gebruik te maken van die opvangmogelijkheid, opvangmogelijkheid in uh, daklozencentra. Uh, tot 7 uur kunnen ze daar gebruik van maken de busjes staan klaar uh, doen ze dat niet dan uh, gaat morgen die ontruiming plaatsvinden ik zal even kijken of ik de burgemeester even kort kan aanspreken meneer van Laanluif in het Radio 1 journaal waarom toch nog hier naartoe gekomen om dat laatste appel te doen nou waarom niet uh, zo lang leven ze is een hoop en wij willen dat zoveel mogelijk mensen hier niet morgen uh, in de kou staan met helemaal niks maar dat ze die gelegenheid hebben om, om bij te komen, die vijf weken. Um, dat is de beste en de zorgvuldigste manier. En had u het idee dat uw appel aansloeg bij de mensen? Nou, daar, daar heb ik dubbele gevoelens over. Want volgens mij slaat het meer aan bij de asielzoekers om wie het gaat dan bij sommige actievoerders die hier staan en dan heb ik ook een beetje het gevoel dat daar een soort dat er nu ook een soort strijd is tussen de stad Amsterdam die probeert op te vangen en actievoerders die de groepen groep, als groep nou ja. bij elkaar willen houden gisteren waren er 88 asielzoekers op een lijst die wilden gaan die deel daarvan is gaan kijken en zijn weer teruggekomen ja, dus ook bij die asielzoekers u had het er net over hele grote aantallen en zo dat weet u helemaal niet ik ben geïnformeerd dat dat om een kleine groep gaat um, en er zal best wel eens een situatie kunnen zijn die niet ja, die, die niet echt ideaal is. Um, maar grosso modo gaat het hier om, om keurige dingen. Warm eten, een douche enzovoort. En uh, ik denk dat de mensen nu... Nou ja, dat de hardste actievoerders of degene met de moeilijkste zaak... die proberen nu de groep als groep bij elkaar te houden. En daar loopt helaas... Onze, uh, wat wij noemden als gemeente een humane oplossing, een zorgvuldige oplossing, op stuk. En dus wordt het morgen een ontruiming van deze mensen? Ja, dat ben ik ze eerlijk komen vertellen. Ze moeten niet denken dat door nu, of de actievoerders, sommige actievoerders moeten niet denken dat door nu uh, heel boos te worden op mij er geen ontruiming komt, want die nou, komt er. Zit u er mee in uw maag eigenlijk? Natuurlijk, hier zit iedereen in Amsterdam mee in de maag. En daarom worden kwaad op mensen die daar grote woorden als fascistisch over gebruiken. Dat is in, dit in deze stad zo'n opzettend beladen woord. Um, maar kwaad woord heeft geen enkele zin. Desondanks zal de ontruiming uh, rustig verlopen, begrijp ik. Natuurlijk, want wij hebben van hele... uw kant, van de politie. Uh, ja, de politie doet dat heel vreedzaam. En ik denk dat deze mens, u heeft ze gehoord... ik ben niet ontvangen door hen met gejoel. Dat is juist heel respectvol. Ik denk dat het morgen... Uh, ik hoop dat ze alsnog op het aanbod ingaan. Ja, Nog een half uur. Maar dat het, anders, dat het anders morgen even goed rustig zal gaan. Okay, ben ben sterkte ik. erbij. Ja, dank u wel. Okay. En nou, dat was Van uh, uh, der Laan, dus ja. veel emoties Jeroen. Ja, ja, dit is een lastige situatie natuurlijk. Uh, ze zien het hier liever morgen niet gebeuren natuurlijk van de gemeente. Ze zien liever dat hier uh, de meeste mensen vanavond nog uh, vertrekken naar uh, die, uh, die dakloze opvang. Maar goed, ik denk dat de situatie zo uh, hier aanvoelend onvermijdelijk wordt. En dat uh, er morgen gewoon een ontruiming komt. Ja, nog even. Hè? Uh, waar gaan ze dan naartoe? Het wordt ontruimd. En dan? Ja, dat is een beetje de vraag. Want ik hoorde Van der Laan zeggen... ja, dan staat u weer op straat. Uh, en dan slaan ze maar een nieuw kamp dan en, ja, dan, uh, ja, maar daarvan heeft hij gezegd... ik sta hier in Amsterdam geen nieuw uh, tentenkamp meer toe. Dus hij zal er alles aan doen om dat te vermijden, zo'n nieuw tentenkamp. Hij zei... Uh, dan staat u weer op straat. Of, en dat is de andere optie, dan komen ze in uh, vreemdelingenbewaring. Dan uh, ja, belanden ze in de gevangenis. En op een gegeven moment ja, komen ze daar ook weer uit en staan ze weer op straat. Dus in die zin is het een hopeloze situatie voor de mensen hier. Jeroen Jager was dat vanuit Amsterdam, live dus met de burgemeester van der Laan. Van Oost-Ostdorp gaan we naar het centrum van onze hoofdstad, want daar zijn we al de hele middag. Althans, Karen Albers is daar om voor ons uit te zoeken hoe het daar zit met dat computersysteem. Dat, dat is aangeschaft door de Hogeschool en de Universiteit van Amsterdam. Het systeem is veel duurder uitgevallen dan de bedoeling was. Volgens Folia Magazine, zo hoorden we, is er bijna 40 miljoen euro ingestoken. En dan nog zijn studenten en medewerkers en ook de universiteit zelf niet tevreden... Over de invoering van dit studenteninformatiesysteem SIS. Karin, uh, je bent verder op zoek gegaan. Want, uh, wat kom je te weten? Nou, ik ben nu in het Koonstamhuis en dat is onderdeel van de Amstel Campus. En uh, ja, ik heb tegenover mij iemand die, uh, die er uh, van alles van af weet. Want hij is voorzitter van de MR. Dus uh, heeft ook meegedacht al die tijd toen er problemen waren met het systeem, heeft ook kritiek gegeven. Um, Sebastian Freken, we hebben een half uur geleden de voorlichter van de universiteit gehoord. En die gaf ruidelijk toe, er is een hoop misgegaan. Er is meer geld in gaan zitten dan we van tevoren gehoopt hadden. Maar we gaan het evalueren en dan moet alles goed op een rij worden gezet. En dan zal uiteindelijk de conclusie worden, ja of nee, we hebben er wel of niet goed aan gedaan om dit systeem uiteindelijk te kiezen. Nou, uh, MR-voorzitter, uh, ik zou zeggen, jouw kans om alvast wat input te geven voor die evaluatie. Wat vind jij van het CIS? Wat ik van het zes vind, um, nou, al is het natuurlijk de kosten, die zijn uh, best buitensporig. Het is jammer dat het zoveel gekost heeft. Um, Volgens mij drie keer zoveel als oorspronkelijk begroot. Dat is erg zonde van het geld wat eigenlijk in onderwijs had moeten gaan zitten. Um, daarnaast voor docenten zijn er heel veel administratieve taken bijgekomen. Dus dat wil zeggen dat eerst de onderwijsbalies. die heel veel uh, taken omtrent administratie hadden, cijferinvoer, et cetera. Dat is nu allemaal bij de docenten terechtgekomen. Dus de docent heeft minder tijd uh, voor lessen, et cetera. Op een vrije tijd, hè? Die moet de avonden doorwerken Op een vrije om het. Dat is uh... inderdaad. Ja. Um, ja, na een tijdje denk je toch van eigenlijk al zonder dat er geen business case is geschreven, dan vraag je toch af: is niet iets groot? Uh, is niet heel erg fout gegaan bij de implementatie van SIS. Ja, misschien dus moeten we dat even uitleggen. Op het moment dat een universiteit besluit om zo'n ontzettend duur systeem... zo'n ingrijpend systeem aan te schaffen... Um, dan hoor je eigenlijk in zo'n business case uiteen te zetten... waar zo'n systeem aan moet voldoen. En ja. dat is niet gebeurd. Nee, dat zijn de uh, eisen die je hebt aan het systeem, de wensen... maar ook hoeveel het gaat kosten... De, de, de benefits, dus welke voordelen zo'n systeem heeft voor studenten, medewerkers, de instelling, et cetera. Is allemaal niet helder geformuleerd, niet helder gedefinieerd. Het is te vaag, te ruim. Te te he, vaag. Het, het ja. moet mee kunnen met de tijd en dat soort uh, terminologie. Ja. En dat is moeilijk meetbaar, moeilijk om te zetten in uh, getallen. Ja, nou dat natuurlijk gekoppeld aan... aan nou mijn indruk is dat ICT en onderwijs niet goed gekoppeld waren tijdens het proces. Dus er werd wel heel erg naar de ICT-hoek gedacht, maar niet vanuit de onderwijskant. Ja, de gebruikers. De gebruikers, inderdaad. En nu met die evaluatie is het dus des te belangrijker dat studenten en medewerkers daar meer dan voldoende bij betrokken worden. Om dus echt te evalueren, hebben we juist gehandeld in der tijd. Ja, maar goed, jij bent voorzitter van de MR, dat kun jij regelen, dat kun je ook eisen, toch? Uh, ja, daar ben ik nu ook heel erg mee bezig om, een, uh, om studenten en medewerkers daarbij te betrekken. Ja. Behalve dat je natuurlijk uh, mr lip bent, ben je ook zelf student. Dus je hebt er ook mee te maken gehad met uh, dit systeem. Uh, hoe is het jou zelf bevallen het afgelopen jaar? Uh, dit studiejaar, dus vanaf september, um, kon je je in ieder geval inschrijven... Echter, ik mis nog steeds uh, de boom. Dus uh, het overzicht per, per leerjaar uh, van aantal studiepunten met de modules die erbij horen. Dat is heel erg irritant. Nu is, het alles, nu is alles eigenlijk één lange lijst, een warboel van uh, ja, studiepunten en, en modules. Um, verder ja, de jaren daarvoor, ja, dat, dat lag uh, er voortdurend uit. Dus je kon je dan niet inschrijven op bepaalde tijdstippen. Um, of er werd verwezen naar codes die niet heel erg begrijpelijk waren. Um, speel nog bij dat ik van een andere opleiding kom, waardoor de cijfers niet overgezet waren, maar dat is Echt alleen een uh, probleem voor dat soort studenten. Dat is niet uh, over de brede linie. Dus al met al, uh, het was moeizaam. Ja, zeker. Heel moeizaam. Ja. Maar je zegt net ook van, uh, ik heb me wel ingeschreven uh, begin dit jaar via CIS. Of dat hoor ik trouwens uh, straks van die woordvoerder. Die zei, nou, augustus, september hebben studenten zich massaal ingeschreven voor vakken. En dat is over het algemeen heel goed gegaan. Ja, dat klopt. Inmiddels zijn alle modules goed toegevoegd in CIS. Dus dan kan je ook gewoon in het module zoeken, uh, in je winkelmandje stoppen en dan kan je je inschrijven. Echt, ik heb ook begrepen dat uh, vorige week, of uh, begin vorige week volgens mij, dat Sistig eruit lag. Waardoor er bij uh, Economie Management hele wachtrijen waren, bij maar Borg, bij de HES... Uh, om je in te schrijven met papiertjes. Dus er werden papiertjes gedrukt om je weer in te schrijven. Dat zou dus niet de bedoeling moeten zijn van SIS. Nou, volgens mij gaat er straks een heel dik evaluatierapport uh, komen. Ik ben benieuwd, want met een, jaar, een half jaar ongeveer zou dat er zijn. En dan gaan we zeker eens even informeren of wij dat uh, als NMS ook even mogen inzien. Dank je wel. Graag gedaan. Kara Albers, dank je voor je zoektocht. Het is uh, het ploeg te voort daar bij de studenten in Amsterdam vanmiddag. Nog steeds verdient ruim 40 procent van de bestuurders van woningbouwcorporaties meer dan de afgesproken norm. Salarissen van meer dan 2 ton zijn geen uitzondering. En minister Blok van Wonen komt daarom per 1 januari met een nieuwe wet. Die wet die moet daar wat tegen doen. Blok is teleurgesteld dat ook in 2011 de beloning van bestuurders gestegen is. Dat vind ik onjuist en daarom zullen we ook met ingang van volgend jaar scherpere regelgeving invoeren... om ervoor te zorgen dat die inkomens gematigd worden. Woningcorporaties werken met publiek geld en daarbij passen geen hele hoge inkomens.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 Als je dan kijkt naar bedragen, dan gaat het om bestuurders... die tussen de 3 en 4 ton verdienen, of tussen de 2 en 3 ton. En dan gaat het om een groot aantal bestuurders. Het gaat om behoorlijke aantallen. En daarnaast zie je ook dat er vaak helemaal geen relatie is... tussen de omvang van de corporatie en de hoogte van die beloningen. Wat we dus willen doen is twee dingen. We willen de hoogte van die salarissen omlaag gaan brengen. En daarnaast willen we ook een duidelijke koppeling leggen... tussen de omvang van de corporatie en de beloning die daarbij hoort. Er is op dit moment bijvoorbeeld een corporatie met 600 woningen... dus echt een kleine, waarvan de directeur een ministersalaris verdient... terwijl een hoop collega's een veel grotere corporatie moeten leiden... om dat salaris te verdienen. In de toekomst zal een directeur van zo'n kleine corporatie bijvoorbeeld 60.000 euro verdienen. En pas wanneer je leiding geeft aan een hele grote... kom je in de buurt van de ministersalarissen. Op dit moment is er al een code in het land van de woningbouwcorporaties. Werkt die onvoldoende dat u zegt... we moeten die nieuwe wet ook echt uh, gebruiken... om paal en perk te stellen aan de salarissen? Dat klopt. We constateren helaas dat de afgelopen jaar de salarissen weer gestegen zijn. Terwijl heel Nederland de broekriem aan moet halen. We constateren dat die salarissen bij een deel van de corporaties... echt ver boven wat ministers of de minister-president verdient liggen. En daarom vinden we dat de regels aangescherpt moeten worden. En dat gaan we dus ook doen. Op dit moment klagen de corporaties heel veel over uh, gebrek aan geld. Hè, en dat er uh, geen geld meer is voor investeringen. Het zijn misschien onvergelijkbare grootheden. Maar als je dan toch deze salarissen weer hoort... dan denk je toch... ja. Er is dus geld genoeg. Ja, de, het is niet direct zo dat je vanuit die salarissen de investering kunt betalen. Maar u heeft wel helemaal gelijk dat het wel heel vreemd is... om tegelijkertijd te zeggen dat er geld tekort is en dan zulke hoge salarissen te betalen. Zegt u daarmee ook eigenlijk dat de sector onvoldoende heeft meegewerkt... om de salarissen naar beneden te krijgen en dat daarom ook die nieuwe wet nodig is? Dat klopt. De sector heeft wel uh, warme woorden gesproken in het verleden... over de noodzaak te matigen. Heeft dat helaas te weinig gedaan en dat maakt het nodig dat we nu ingrijpen. Minister Blok in gesprek met politiek redacteur Margreet Boer. En wilt u weten wat de bestuurders van uw woningbouwcorporatie verdienen? Ga naar nms.nl. Daar staan alle cijfers van alle mensen van alle corporaties. En wilt u weten waar Joost Eertmans het zo over gaat hebben bij Avondspits? Dan uh, kunt u nu blijven luisteren, Joost. Goedenavond. Zeker, goedenavond, Lucella. Wat uh, de... pak jij bij de kop vandaag? Wat schaft de pot vanavond bij Avondspits? Nou, de SP uh, draaien we, draai we even de duimschroeven aan. Die willen namelijk dat de, de VUT terugkeert. Uh, uit de jaren zeventig. Het uh, staat allemaal in het actieplan jeugdwerkloosheid van de SP. De socialisten lonken weer naar de tijd van Joop den Uyl. Toen werd de maatregel ingesteld om jongeren sneller aan banen te helpen... door ouderen sneller te laten afvloeien. Een heel dom plan, ook onbetaalbaar. Maar wat de SP vooral doet, is het afserveren van de 50 plussers. Die mogen weer de inactiviteit in... terwijl we behoefte hebben aan meer werkende ouderen... in plaats van minder. Weg met die vut, zeg ik dus. En dat moet zo blijven... In opinieprogramma Avondspits kunt u gaan reageren. Doe dat op 0800 1121. De lijnen gaan weer open hier in Capelle aan de IJssel. Of doe het via Twitter. Hashtag eens, hashtag oneens. We verpraten natuurlijk met het betreffende SP-Kamerlid Sared Karabulut. Die heeft het vandaag ingebracht in de Tweede Kamer. Zij is aanwezig in de show. Ik hoop u ook. Doe mee. 0800 1121. De VUT is een bezopen regeling. Ik hoop dat u meedoet in de discussie met Avondspits. Tot zo.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 En dus besparen. Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl Radio 1. Het NOS-journaal. In Syrië ligt het internetverkeer plat en kan er nauwelijks meer worden gebeld. De overheid en de opstandelingen beschuldigen elkaar van de communicatie te hebben platgelegd. De luchthaven van Damaskus is van de buitenwereld afgesloten... door zware gevechten tussen de rebellen en het leger. Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn... komt niet eerder dan in mei 2014 vrij. Ook niet voor een proefverlof. Dat heeft staatssecretaris Teven gezegd. Er gingen geruchten dat van der G. met proefverlof is geweest. Teven zegt dat de man niet vrijkomt... voor hij twee derde van zijn straf heeft uitgezeten. De Erasmus Universiteit in Rotterdam gaat een vervolgonderzoek doen naar de publicaties van voormalig hoogleraar Smeesters. Er zijn twijfels over de wetenschappelijke waarde van zijn onderzoeken. Mogelijk worden ook de publicaties van internist Poldermans onder de loep genomen. En de uitgeprocedeerde asielzoekers in het tentenkamp in Amsterdam blijven voorlopig toch zitten waar ze zitten. Ze gaan niet naar de tijdelijke opvangplekken die de gemeente heeft aangeboden. Het tentenkamp wordt morgen ontruimd. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Marco Vroef. Met langs de kust nog een paar buitjes. Ook vanavond en vannacht. In het binnenland opklaringen. En dan koelt het flink af. Het gaat licht vriezen. Min 1 of min 2 als minimumtemperatuur. In het zuidoosten mogelijk een mistbank. En lokaal zou een brug of viaduct misschien even glad kunnen worden. Uh, in de ochtend sowieso kans op ruitenkrabben. Want daar is het echt wel koud genoeg voor. Overigens langs de kust is het ietsjes minder koud. Met plus 2 als minimumtemperatuur. Morgen wordt het daar 6 of 7 graden. In het binnenland is het maximaal 4 of 5 graden. De kust blijft gevoelig voor een enkele bui. En in de loop van de middag neemt de kans op een enkele bui daar zelfs weer wat toe. Verder is er regelmatig zon en er staat niet veel wind. Dan zaterdag een tamelijk bewolkte dag. Af en toe wat lichte neerslag in de vorm van regen of motregen... maar het zijn geen grote hoeveelheden. Het is kil met 4 graden als maximumtemperatuur. Dat is ook het maximum voor de zondag, maar dan is het vaak wel droog... en in de loop van de dag krijgen we de zon af en toe te zien. A de BVK Er is nog 80 kilometer over van deze avondspits. Op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden-Oost nog 9 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. De langste file staat op de A27, Utrecht-Preda. Ook daar is een ongeluk de oorzaak. Tussen knooppunt Evening en knooppunt Goikum 15 kilometer. Bij het knooppunt Goikum is de linker rijstok dicht. Ombreiden vanaf knooppunt Evening is beter. Dat kan dan via de A2 en de A15. Er staat een vrachtauto stil op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. 6 kilometer staat er voor de afrit Numansdorp. De rechter rijstok is dicht. Een ongeluk op de A44 Amsterdam Den Haag. Tussen Kaagdorp en Sassenheim in de file, 7 kilometer. En tenslotte langzaam rijden op de A50 Arnhem richting Os. Over 12 kilometer tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De VUT is een bezopen regeling. De avondspit staat klaar en we wachten hier op uw reactie. Bel WNL 0800 1121. Ja, oud eruit en jong erin, dat is het nieuwe motto van de SP. Hoewel nieuw, het is terug naar de jaren zeventig, zoals VNO-NCW terecht zei. De VUT werd juist afgeschaft omdat balkenden begreep... dat ouderen langer moeten werken in plaats van korter. Willen we al onze arrangementen nog in de lucht kunnen houden? Een steeds kleiner wordende groep mensen moet steeds meer kosten gaan opbrengen. Waar denkt de SP het geld vandaan te gaan halen? Al vanaf de invoering van de VUT werd door velen getwijfeld... aan de betaalbaarheid van deze regeling. Het is sympathiek om de jeugd te helpen... maar doe dat niet door de klok 30 jaar terug te draaien. Wel, nou. 0800-1121. Een hartelijk avond. Welkom bij Avondspits. Een nieuwe aflevering met eh, SP-Kamerlid Zalit Karabulut zometeen. Zij lanceert vandaag het actieplan Jeugdwerkloosheid... en bepleit de terugkeer van de VUT-regeling. De vervroegde uittreding dus. Eh, dat betekent dat ouderen weer van de arbeidsmarkt worden weggehaald... en met regelingen betaald door ons allen... of door alle werknemers, door werkgevers, we weten het nog niet... Eh, dan weer in de teugels worden eh, gehouden. Eh, niet van deze tijd, zeg ik. Je zou wellicht... een uit kunnen maken voor de zware beroepen... ...want iemand die zo lang heeft, uh, hard heeft gewerkt aan de straat... ...die zou je misschien iets van een prepensioen kunnen, kunnen geven... ...maar voor, het, voor de rest moeten we doorwerken, is mijn pleidooi... ...en niet eerder stoppen. U kunt meedoen. En 0800 1121, vindt u het een goed idee? De VUT terug in Nederland... ...of zegt u, laat dat maar lekker liggen waar het momenteel ligt. We gaan kijken naar de eerste beller... ...dat is Rijn Sibesma uit Hardenberg afkomstig. Goedenavond, Rijn. Hallo. Hallo, Rijn. Eh, nou, ik ben het niet eens met je stelling. Eh, of het eh, nu weer een FUD-regeling moet worden, zoals in de jaren zeventig, dat is misschien. De... Dat, dat kun je je afvragen. Maar één ding is duidelijk: het aantal werklozen stijgt enorm op het moment. Ja. Het aantal faillissementen stijgt enorm op het moment. De jeugdwerkloosheid stijgt enorm. Kortom, als we niks doen, dan creëren we opnieuw een generatie die niet leert te werken. Maar Rijn, is de oplossing... Dat ik, ja. je ik snap hem, maar is de oplossing juist niet dat we meer moeten investeren... meer consumeren als het kan, hè? meer werkgelegenheid creëren... in plaats van mensen van de arbeidsmarkt af te halen... die weer in nou, allerlei arrangementen komen Dan heb je in ieder een overheid nodig, die investeert. Ja, wat zeg je? Dat... En, dat gebeurt, dat, en dat gebeurt op dit moment niet. Nee, maar dat lijkt mij wel de oplossing. Ik kan me de SP voorstellen, de overheid investeert niet... En je ziet een aantal hele negatieve ontwikkelingen en moeten we daar moet er dan gebeuren. Oké, okay, Rijn, dankjewel. U kunt meedoen 0800 21. De VUT-regeling is een bezopen regeling, zeg ik. En u kunt ook meedoen op Twitter. Hashtag NEENS gebruiken of hashtag oneens. Hashtag WNL Willem Post zegt de uh, avondspits. Ik heb er wel voor betaald. Het is eigenlijk een veredelde lijfrente nu. En het staat vast bij het sociale fonds Bouw. Uh, Tom Luiten zegt uh, hashtag WNL. SP is de weg kwijt. In plaats, waar staat hij nou? Uh, SP is de weg kwijt. VUT weer invoeren. Laat Emiel Roemer... Als eerste vervroegd uittreden, AUB. Benjamin Verheul zegt. Eermans had een belachelijk idee van de SP. De problemen rondom babyboomers zijn al groot. Zat waarom verergeren? Hashtag eens. Misschien luistert ook uh, onze Henk Krol. Dat zou leuk zijn van de Oudere Partij 50 plus. Als hij mee wil doen, zeer uitgenodigd, Henk. 0800 1121. We gaan weer naar een volgende beller. Juken uit Amsterdam. Goedenavond. Ja, doeg, Jos. Um, nou, het is een herhaling van zetten. Het gebeurde in de tijd onder leiding van uh, Kok en, uh, en Lubbers En het was om te voorkomen dat er een. Sorry? Ja, ik... je viel ja, even. Om weg. te voorkomen ja. dat er een miljoen werklozen zou zijn. En dit is een soort noodgreep van de SP. Want de, de mevrouw van die, die jij daarnet aan de telefoon had, zei terecht en dat er gewoon te weinig werk is ja. als er niet wordt geïnvesteerd. En onze regeerders. Meneer, Leubbers, nee, meneer uh, Rutte oh, vooral, ja, die jij gisteren zo heftig verdedigd hebt, snap ik niks van. Want eerst zei je, ik stem, stem nooit meer op de VVD en nu was je kennelijk opeens oh. uh, bekeerd of zo. Wow. Maar meneer Rutte zorgt niet voor voldoende werk. Nee. En dan zijn dit noodgrepen van wie dan ook, of het de SP is of niet en of het een besopel voorstel is of niet. Maar iets anders weet Rutte ook niet aan te reiken met zijn groepje. Dus dit nee. zijn noodgevers, daar ben ik het mee eens. Juken, maar er moet wel iets gebeuren. Er staat geen banenmachine op zolder bij, bij Mark Rutte, denk ik. Dat zal toch van, van, uh, nee. van ons allen moeten komen en de werkgevers? Ja, nee, nee, nee. De mensen moeten kunnen investeren. En dat bereik je niet door 10 uh, miljard weg te geven in Europa. Dat, dat is gewoon onmogelijk. Ze ja, willen, daar heb je een het punt. Is een beetje, uh, uh, het is een beetje luchtfietserij wat ze doen. Ze geven aan de ene kant bakkengeld weg ja hè, in, voor, voor een noodlijdend land. En onze mensen die hier werkloos worden, oud en jong... die laten ze in de kou staan. En ja. daar moeten ze naar kijken, want hij is wel minister-president van Nederland. Oké. Okay. Juge, één ding wil ik <laughs> rechtzetten over de VVD. Ik heb inderdaad gezegd, als, als dit niet wordt teruggedraaid... stem ik nooit meer VVD. Dat ging over de inkomensafhankelijke zorgpremie. En die is de, ja, nek, die ja. is de nek omgedraaid. Hè. Dus ik mag weer VVD stemmen ja. van mezelf. <laughs> ja, nee, nee mag van mij ook als je daar toevallig vinden <laughs> net. Ja. Het enige is wel dat de VVD, de Nederlander, op zich vreselijk in de kou laat staan. Oud en ja. jong, uh, ziek en, en zwak enzovoort. En dat is mm. hartstikke fout. Dus, okay. uh, en dat nou. blijft zo, kennelijk. Hel Helder punt, Dank voor, voor je inbreng. Diana Glimmerveen uit Gasselte. Ja, goedemiddag met dia, uh, goedenavond met Diana Glimmerveen. Uh, Joost, dit is een bezopen idee. Een van, bezopen idee. Van mij of van de SP? Nee, van de SP natuurlijk. Mm -hmm. ja. uh, uh, op de eerste plaats, hoe willen ze het betalen? Ja, vraag ik me af. Ja, en op de tweede plaats, ze halen de know-how weg in de bedrijven. Dat is uh, de vorige keer ook al gebeurd. Iedereen stond te klagen van, ja, de mensen die het wisten, die zijn er niet meer. nee. Dat is een punt. Nou, we gaan het zo vragen aan, aan, uh, aan, aan Zedet zelf. Uh, dankjewel, Diana. Uh, we gaan kijken. De broer van Nico twittert mij op het tweede scherm. Eerdmans heeft ik eens, de fut is eruit. En dat zegt trouwens ook uh, Jan-Willem Bosseveen. Die zegt, Eerdmans, de fut is eruit bij de SP. Inderdaad, ridicul en onbetaalbaar plan. Terwijl de vergrijzing binnenkort toeslaat. Benjamin uh, Verheul zegt, Eerdmans, wat een belachelijk idee van de SP. De problemen zijn juist groot zat. Die hadden we inmiddels gehad. En Edward Verheijen zegt, Eerdmans eens door de aanstaande... Enorme kracht op de arbeidsmarkt. Is iedereen nodig die kan werken. En dat is absoluut. Dat zijn de woorden naar mijn, naar mijn hart. En ook zoals ik het uh, probleem zie. Louis van der Meerbeld uit Naaldwijk. Goedenavond, Louis. Welkom. Hallo. Ja, in mijn visie is het heel simpel. Uh, waarom zouden ouderen aan het werk moeten. Of langer moeten werken. Als we heel veel uh, werklozen hebben? Ja, dat, je zegt dus dan. Dan, dan duwen we de ene eruit en de ander duwen we erin. Nou, ik neem aan, als je te veel werklozen hebt, zeker jongeren nou, en je hoort ook momenteel studenten die geen werkende vinden. Je ja. helpt die mensen van de baan? Dan zou ik nog eerder kunnen stoppen. Maar er is. Want het kost toch geld. Of, of Piet thuis is of Klaas. Dat maakt dan weer. We uit. Twee dingen. Eén, er zijn enorme vacatures waar we Polen binnen moeten fietsen. Naar de kassen, weet ik wat allemaal. Om ze aan het, aan het werk te krijgen. En ten tweede, je moet natuurlijk de werkgelegenheid vergroten. Niet de werkloosheid. Nou, je hebt toch. Uh, ja. Dat, dat is een probleem, maar als er uh, geen werkgelegenheid is, waarom zou, er dan, waarom zou ik dan langer door moeten gaan werken? Nou, dat is juist het punt. Die mensen zijn aan de slag, laatste aan de slag. Ik denk dat de mensen zat zijn die mijn baantje gewoon over kunnen nemen. Ja, dat denk ik ook bij mezelf overigens <lacht> wel eens, maar dat helpt de zaak niet vooruit, want dat is het een voor het ander. En dat is wat de SP nou, doet. Ja, je hebt wel gelijk, maar je krijgt het niet. Oké, okay, Louis. Dankjewel. Je zit volgens mij in de promo met dit soort opmerkingen. Hartstikke goed. Lydia Berens zegt, hashtag oneens. Als ouderen zo hard nodig zijn. Uh, waar zijn de banen dan voor 70%, die langer, ouder, sorry, 70 ouderen die langer dan een jaar werkloos zijn? En Blafmans twittert mij, eens Alweer verplaatsen in plaats van echt aanpakken en oplossen van de problemen. Net zoals korte WW. En bovendien is het slecht voor de actieven. Je kunt ook meedoen. Hashtag eens, hashtag oneens. Ik zeg de VUT is een bezopen regeling. Meneer Vogelaar, Herman Vogelaar wel te verstaan uit Krimpen. Ja, dat klopt helemaal. Uh, de stelling, ik ben er ook uh, heel erg oneens. Uh, het gaat over die, die, die VUT betreft. Uh, ik heb uh, vacatures openstaan voor jongeren. En ik krijg helemaal geen reacties, niks. Nee. Dus uh, stel, we gaan werk creëren voor jongeren. Ja. Dan moeten ze dat ook willen. Nou, En ik heb de indruk dat ze dat helemaal niet willen. Nou, daar ben ik ook benieuwd naar. Want kijk, ik geloof best wel in een aanpak voor, voor, tegen jeugdwerkloosheid. Ik heb daar ook wel ideeën bij. Dan denk ik meer aan het, het opleiden, het direct op de baan uh, opleiden. Hè? Zoals gezegd, een opleiding koppelen aan een werkgever. Um, dat gebeurt overigens wel, in Rotterdam bijvoorbeeld. Maar dit is het dwingen van het laten uitstromen van ouderen... Hè? Ten gunste van jongeren. Nee, dat... Ja, nee, dat, dat klopt wel. Maar het werk uh, wat ik, ik ben een, uh, een, een grote uh, bandenspecialist. Daar ben ik uh, eigenaar van in Krimpanijssel. En uh, ja, wij, wij kunnen dus een, een, een leerlingplek uh, aanbieden, uh, dat soort dingen. Uh, banden wisselen, uh, noem maar op. Uh, nou, Kijk. Er staan vacatures open op, uh, noem maar op, op uh, weet heet dat, bij uh, het UWV. En ja, op internet. Vacaturebank, ja. Ik heb drie reacties gehad en het waren alle ouderen. En die ja. zijn voor dit werk weer niet geschikt op dit moment. Want eerste is het voor ons vrij duur natuurlijk. En dan zoeken we dus mensen, nou ja, die, die, die, die dus graag, uh, die kunnen we dus opleiding geven. Daar krijg ik helemaal geen reacties op. Helemaal niet. Nou, daar moet een antwoord op komen. De Rot ja, ik ben het met je eens. De Rotterdamse haven smeekt ja. om, om jongeren met techniek ja. uh, als achtergrond. Ja. Uh, het komt niet. Misschien hebben we de verkeerde opleidingen uh, gesponsord uh, in dit land. Uh, nou, ja, ik heb het vermoeden dat jongeren. die, uh, die zien daar geen uitdaging in. Die, uh, die, ja, is, uh, je moet het overal aantrekken. En dat, dat, uh, dat is niet zo. Uh, dat vinden ze niet. Nee. Dus ik heb. Uh, dus, tegenwoordig willen ze allemaal een auto voor de deur meteen. En uh, noem maar op. Uh, ja. Te hoge ijzer. Ik heb, ik heb van vroeger geleerd dat je van onderaf moet beginnen. En op die manier bouw je iets op. En uh, ja, tegenwoordig is het makkelijker om direct maar in te stappen. Zo ja. nou noem ik dat dan hè. Ja. En ik denk uh, dus als je dus werk creëert, wat werk ga je dan uh, op die manier uh, voor jongeren dan uh, creëren? Of op zo'n manier. Nou, je, ja, zei, je Dat zei... vragen we me dus af. Precies. Herman Vogelaar, dankjewel. Je um, kunt meedoen op Twitter. Hashtag eens, hashtag oneens. De VUT-regeling is een bezopen regeling. Moeten we niet terug laten keren zoals de SP dat vandaag bepleit. Zometeen SP-kamerlid Zadet Karabulut. Zij kan te berde brengen wat ze wil en kijken hoe ze omgaat met de kritiek die er wordt geleverd. WME-groep zegt uh, mij hier. Op het tweede scherm, Joost Eermans live. Hé, hey, dat is een hele andere tweet, maar dat maakt niks uit. En Magie zegt, uh, ook hashtag eens, het Zwitser leven gevoel te lijf gaan. Met een Zwitsers zakmes, daar komen ongelukken van. Uh, Erik van Rosmalen is aan de beurt uit Zwolle. Ja, uh, Erik. ja ik ben het uh, in zoverre wel met de SP eens dat er een oplossing moet komen. Maar de regeling als zodanig is, uh, denk ik, niet goed. Waarom geven we de mensen niet uh, de, de kans om vrijwillig uh, 70% te werken? En daar uh, in het ingeleverde gedeelte zeg maar 70% met houden van salaris. Ja. Daarmee creëer je de banen ook weer voor de jeugd. En dan die uh, twee kanten. En dan heb je een veel betere oplossing. dan de mm. oplossing die de SP, denk ik, op dit moment wil. Want die kost alleen maar geld. Maar Erik, hoe kijken werkgevers daarna Dat, de, de, dat er is 70% gewerkt wordt met, met hetzelfde salaris? Juist. Dus dat kun je niet voor iedere ieder bedrijfstak doen. Daarom zeg ik, nee. het moet een vrijwillige keuze zijn. En ja. daar, uiteraard, waar het kan. Dus de, er zullen ongetwijfeld. Uh, Misschien wel in 30, 40 procent van de gevallen kan het helemaal niet... omdat het niet, uh, niet, niet te doen is, maar in een groot aantal gevallen zou het wel ja. kunnen. Daarmee behoud je de kennis binnen het bedrijf, leid je jonge mensen op. Dus het, uh, het heeft alleen maar voordelen. Erik, genoteerd, dankjewel. Uit, uh, uit, uit Zwolle kwam je. Ik vlieg naar Sadet Karabulut nu uit de Tweede Kamer. Zij is SP-Kamerlid. Goedenavond, Sadet. Goedenavond, uh, Joost. Hartstikke welkom bij Avondspits, uh, waar het fury aan de schen schenen wordt gelegd. <laughs> <laughs> Dat, uh, en overigens krijg je ook support, moet er heel eerlijk in zijn. Uh, ja, toch? Jawel. Maar ik zeg, de SP, jullie zetten ouderen aan de kant van de weg. Nee, nee, nee, kijk, um, uh, die meneer, uh, de laatste meneer die je net aan het woord was uit Zwolle, die zei het eigenlijk helemaal goed, uh, want uh, jij bent een beetje stout, wat wij voorstellen is niet de, de oude fut uh, regeling nee, wij willen een fut 2.0, hm? uh, tijdelijk, vrijwillig en daar waar het kan. Um, ik... Ik weet niet of dat je het weet, ik denk het wel... maar er zijn um, heel veel ouderen, twee op de drie... tussen de 60 en 65 werkloos. Uh, ook de jeugdwerkloosheid groeit, zit bijna op ja. de 13 procent. In totaal um, 563.000 werklozen. En we hebben maar 100.000 vacatures. Nou, op het moment dat het ook crisis en de, de recessie verergert. En je weet dat er een deel van de werknemers... oudere werknemers die er 40 en misschien wel uh, uh, langer dan 40 jaar hebben gewerkt... als die vrijwillig een stapje terug zouden willen doen om zo ruimte te maken voor jongeren... Ja. dat zou toch een fantastische bijdrage kunnen zijn aan het terugdringen wie, van de werkloosheid. Maar wie gaat dat betalen, die fut? Uh, ja, dat zullen we met z'n allen moeten betalen. Uh, werkgevers, uh, werknemers, dat hebben we in het verleden ook gedaan. Ja. Uh, maar uiteindelijk moet je je wel realiseren dat uh, als je de werkloosheid zo hoog laat oplopen... zoals het kabinet nu doet, hè, en dan ook nog eens alsof dat euh, ouderen helpen is dan ook nog eens de WW-rechten bekorten. De AOW levert nou. het omhoog, terwijl die werkloosheid al zo gigantisch hoog is... dat dat ook een prijs heeft, want mensen komen vervolgens ook... of in de armoede of in de uitkeringen terecht. Ja, dat is een beetje het doemscenario. Nou kun je ook zeggen, jullie hele plan... Nou ja, het doemscenario nee, nee. is een beetje wat, wat helaas realiteit dreigt te worden, omdat nou, het kabinet een... toch met redelijke oogkleppen op doorgaat, uh, omdat ze iets opgedragen wordt uit Europa, 3% en keihard uh, bezuinigen, miljarden gaan naar de banken, en als dat uh, aankomt op de bevolking, in Nederland, maar ook elders, dan kan er niks meer. Nee, maar wat, wat jullie, vond... maar, als ik je mag onderbreken, Salette, wat jullie ja. doen, is eigenlijk totaal wat he, haak staat op de vergrijzingsopdracht uh, die we hebben. Namelijk mensen langer aan het werk houden. Het is niet meer te betalen. Als we ouderen allemaal aan de kant gaan zetten. Dan, is het, dan neemt het inactieve leger toe. He, we hoorden net ook de, de man uit Krimpen aan de IJssel zeggen. Herman Vogelaar. Hij had vacatures uh, in zijn zaak. En er kwamen alleen ouderen op af. Jeugd. Wil, wil dat werk niet. Dus je bereikt het niet wat je nou, wil. Die, die, die meneer zeg maar, die het recht een punt maakte van ja, ik ben werkgever en ik heb wel vacatures alleen ik kon de uh, juiste jongeren niet vinden. Dat is ook een probleem. Hè? Dat is op, op zeg maar lokaal niveau speelt dat ook en dat moet je ook oplossen. Dat staat overigens ook in ons plan tegen jeugdwerkloosheid dat je inderdaad werkgeverspunten moet maken, dat er veel nauwere samenwerking wat jij ook zei, hè, tussen scholen moet komen. Ja. Maar je moet het grote probleem, en dat is denk ik waar jij ook you <laughs> te gemakkelijk overheen stapt, niet uit ogen verliezen. Namelijk dat op dit moment van de huidige uh, ouderen... twee op de drie tussen de 60 en 65 al niet aan het werk komt. En dan kun je zeggen over 40 jaar, over 30 jaar... hebben veel mensen nodig, dat is ook zo. Maar dat uh, hoeft niet in de weg te staan... dat je als tijdelijke crisismaatregel het mogelijk maakt... juist om die werkgelegenheid te vergroten... Ja. en om de schaarse banen te verdelen... dat ouderen die dat vrijwillig willen een stapje opzij doen. Maar ik zie trouwens in jullie verkiezingsprogramma, dat is doorgerekend door, door het Centraal Planbureau, staan dat er juist bij de SP min 3,3 kwart procent werkgelegenheid FUTSI is in 2040. Dus de vraag is waar de SP ons aan die banen gaat helpen. Nou, dat is in 2040. En het grappige is dat uh, het kabinet... het heeft ook allemaal te maken, dat weet jij ook... met allerlei modellen en uitgangspunten. Ja. Het kabinet, Rutte en Ascher, die zeggen... ja, weet je, nu moeten jullie maar op een houtje bijten. Wij gaan uh, ouderen de WW-rechten uh, afpakken. Die gaan dan vervolgens in de bijstand belanden. Mogen ze lekker hun huis opeten. Maar over, ja. he, over 20, 30 jaar komt het goed. Bij ons is het net tegenovergesteld. Wij investeren. Iemand anders zei dat ook, een van je luisteraars die inmelden: Je moet ook investeren... In de economie, zodat die banen komen. En uh, je ziet dat op korte termijn bij ons het aantal banen uh, groeit. En dat is volgens mij nu juist in crisistijd nou ja, nodig. Nou iedereen gunt het. En ook de SP overigens. Als er banengroei komt, is dat fantastisch. Maar jouw linkse vriend in het kabinet, als ik het zo mag zeggen... meneer asje ziet er helemaal niks in. Dat is tegenwoordig, dat is tegenwoordig niet echt uh, links meer. Hè. En uh, ook niet uh, mijn vriend meer. Oké. Okay. Uh, die, heeft, die, die, heeft, die heeft in die zin uh, op dit soort vlakken... gewoon heel hard het rechtse uh, uh, beleid, het neoliberale... Politiek omarmt. Ja. Niks. hup. Kijken naar realiteit. Banenplannen. Ik hoor de PvdA nog zeggen voor de verkiezingen. En we moeten investeren. En waar blijven die banenplannen? Nee, de, de, de VVD nou. wordt linkser en de, en de PvdA wordt rechtser. Ik denk dat voor niemand aan de zijlijn te begrijpen valt. Misschien. Maar het is, het, is, het is zoals het is, Sadet. We gaan eens naar wat eens kijken. Luisteren en ook kijken op Twitter. Dank je wel, Blijf nog even hangen als je wil. Ja. Kun je nog aan het eind even reageren? Spindokter zegt uh, naar dit verhaal eens De SP wil investeringsgeld opeten en dit leidt tot minder baan en tot minder economische groei. Ron van Heuven zegt Eerdmans er zijn geen euro's voor de VUT, maar ook niet voor bijscholing om oudere werknemers door te laten stromen. En Henosch zegt oneens We ze moeten vooral nivelleren door werk te nivelleren. Niet alleen het inkomen, liever jongeren laten werken dan ouderen. Ook even een statement die er doorheen komt. We gaan Peter van Drunt aanhoren uit Nijmegen. Goedenavond Peter. Ja, hallo. Ja, ik vind, uh, je moet uh, de ouderen wat dat kun verkeer beter in, uh, in de fut uh, stoppen... en de jongeren laten werken. Maar uh, ja, Mark, het is een kwestie van... Uh, maar geld, waarom? Uh, keuzes maken. Maar waarom? Kijk, Mark Ruddels, die, die, die, die maakt de verkeerde keuze, denk ik. Ja, ik vind... Dat wat die eerdere meneer al eerder zei, dus, hè, die in de uitzending... van, ja, je, je kunt beter het geld hier uit, uitdelen en uitgeven... Maar... en gewoon de jongeren aan het werk zetten. Want de ouderen, die hebben uh, in principe al genoeg gewerkt in hun leven... Ja. En als je dan toch een keuze moet maken, kijk, omdat je een keuze moet maken, want er zijn gewoon zoveel banen en er zijn zoveel werklozen. Maar nou, Peter, maak dan de juiste keuze. En dan mag Sinterklaas ja. betalen, He, dat is eigenlijk wat op neerkomt. En ik zeg, ouderen die werk hebben, laat ze in hemelsnaam werk houden. Want we weten, als we ze geen werk meer geven, dan is het einde verhaal. De jeugd is in staat om allerlei werk op te pakken, ook via opleiding, daar kan je veel flexibeler mee omgaan. Als je ouderen aan de kant zet, ja. weet je één ding, die komen niet meer terug. Ja, maar weet je, de ouderen die worden namelijk aan de kant gezet nu. En waarom? Omdat er telkens uh, flexibele uh, contracten uh, uitgedeeld worden... ook aan de mensen die dus werkloos worden. Dus die komen er aan de, aan de kant te staan, snap je? M ja, dat dus snap ik. Dat uh, maar je bent ook nog al, het ke al de kennis kwijt. Hè? Ouderen brengen kennis mee, die, zit die zitten op die banen... kunnen jeugd weer ja, onder job trainen, dat soort zaken. Dat verliest de SP volgens mij ook uit het oog. Nou, Oké, okay, goed. nou uh, Daar heb je wel een punt. Pu Dank je. Dank Dank je. Pu Oké, okay, Peter. <laughs> jij hebt je punt ook duidelijk gemaakt. Kan hij niet dus zeggen. Hier is een 50-plusser, Dirk Gastrold uit Apeldoorn. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Hey, ik ben het uh, niet eens met je, met je stelling Ja. Uh, want degene die nu 50-plus en werkloos wordt... die komt dus absoluut niet meer aan de bak. En dan kan de overheid wel zeggen van... Uh, ja, we hebben ze straks allemaal weer nodig. Maar dat is koop Nee. Want we hebben ze helemaal niet nodig, want we halen ze gewoon uit Griekenland en uit Spanje en uit Portugal en uit Ierland. Ja, zijn we het eens. Eh, daar maar ja. nu het onder is. Dat ben en daar beetje... komen ze vandaan. Oké, okay. Dirk. Dat betekent dat, dat er voor de 50 tussen toch een oplossing voor moet uh, worden gezocht. Wat is jouw oplossing? En dan kan de Fut een oplossing. Nou, de Fut De Fut vind jij met, dan. Oké, okay, via de beste oplossing. Dankjewel Dirk. Uh, Harm zegt mij, de Fut moet. Wat zegt hij nou? De VNO-worden VNO de verworven. Kennis gaat dan niet verloren. Uh, hij wil de zaak verschuiven. Marcia Vreken zegt hashtag oneens. De Europese Unie heeft voor werkloosheid gezorgd... en is alleen nog, er is alleen nog genoeg werk voor de jongeren. De SP heeft gelijk. Nou, veel steun toch voor zijn net. Uh, Wim Dorsman aan de lijn uit Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Wim. Hallo Wim, je bent er. Ja. Oh ja, ja ik, ik hoorde mijn naam niet. Goedenavond. Hoi Wim, welkom. Ja, in de jaren 80 uh, hadden we inderdaad uh, de fut regeling uh, Mensen van de vanellenfabriek fabriek uit Rotterdam, uh, die mochten naar huis met 57,5. Mensen van het loodswezen mochten naar huis, 57,5. Die mensen kregen een salaris mee van 5 tot 10 jaar. Tenminste, de, uh, 90% van de salaris kregen ze mee. Uh, dat werd door de uh, door de fabriek uh, betaald natuurlijk. En door het loodswezen, hè, dus de overheid... En dan denk ik van, wat zijn we er toen de tijd mee opgeschoten? Want meneer Lubbers heeft toen gezegd joh, als die werkloosheidsgrens gaat, gaat stijgen boven een bepaalde grens, ik dacht 700, 750, dan stap ik op. Ja. Hij is nooit opgestapt, maar het is me nooit duidelijk geweest wat het heeft opgeleverd. Oké, okay, Helder Wim, ik moet een punt zijn. sadet. heb ik beloofd, krijgt het laatste woord. De laatste 30 seconden zijn voor jou, sadet. Ja, nou Joost, ik moet, ik moet constateren dat jij misschien zelfs om bent. Dat het <lacht> toch wel uh, heel veel heel veel steun is voor dit uh, fut 2.0. Want uh, de, de meneer die laatst aan het woord was, wat er in het verleden mis is gegaan, is dat inderdaad er niet voor werd gezorgd dat er daarvoor in de plaats ook jongeren uh, aan de bak kwamen. Nee. En dat het. Uh, nou ja, uh, uiteindelijk een uh, uitvoeringsregeling werd. Maar dat kunnen we nu anders en goed regelen. Ja. Daarmee kunnen we en de werkloosheid onder oud bestrijden. En uh, zorgen voor werk uh, voor jong. Nou, wat wil je nog meer? Nou, kijk, ik zet er een punt achter Ik kan niet anders zeggen dat je daar best wel veel meestand hier kreeg, dit toch rechtsogende radioprogramma. Dus dat is een compliment van jou, Sadet. Caraboulen. Dankjewel, SP, Tweede Kamerfractie. Mij heb je niet om, daar moet ik er wel bij zeggen. Uh, we zijn er door straks op deze zender Kunststof alweer. Het is zeven uur. En daarin is Beeldend kunstenaar Job Koelewijn te gast. Morgenochtend tijdsweer voor WNL op TV. Leonie de Braak presenteert vandaag de vrijdag samen met Merel Westrik. Zijn blik samen terug op de Economische Week met econoom Alex Klein en lifestylekenner Kim Kutterer. Over onder andere Hans Klok. Morgenochtend dus om 7 uur op Nederland 1 te zien. U kunt deze en andere uitzendingen van Avondspits terugluisteren op www.omroepwnl.nl slash Avondspits. Het was mijn groot genoegen. Morgenavond weer een nieuwe aflevering van Avondspits op Radio 1. Tot dan.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 Kijk op projectmanagementonline.nl Combatimentenconsort Consort en Capella Amsterdam presenteren een kersttraditie. Bachs Weihnachtsoratorium. Bestel kaarten op www.weihnachtsoratorium.com De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Tankstation Proof. Wauw, hij is spannend, hij is grappig. Hij speelt in de Efteling. De nieuwe Dolfje Weerwolfje van Paul van Loon.